zit van der Linde met het NOS Journaal. Met bijna alle stemmen geteld is zeker dat de regerende ANC-partij in Zuid-Afrika... geen meerderheid meer heeft in het parlement. 97% van de stemmen is geteld en het ANC heeft net 40% gekregen. De grootste oppositiepartij, Democratic Alliance, heeft 21% van de stemmen. En ook de nieuwe partij van oud-president Zuma veroverde 9%. Regeringspartij ANC heeft zoveel verloren dat ze een coalitie moeten vormen. Dat gebeurt niet vaak in Zuid-Afrika. De politie heeft in een huis in Zuid-Limburg een dode vrouw gevonden. Vanochtend brak er brand uit in het huis in Hulsberg. De vrouw kwam waarschijnlijk daardoor om het leven. Er werd een traumahelikopter gestuurd, maar zij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Dat zei de terreurorganisatie in een korte verklaring. Gisteravond riep de Amerikaanse president Biden Hamas op om ermee akkoord te gaan. Het voorstel bestaat uit drie fasen. Te beginnen met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza. Uiteindelijk moet Hamas alle gijzelaars vrijlaten en moeten de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. Bij een huis in Wateringen bij Den Haag is vannacht een explosief achtergelaten. De twee die het achterlieten sloegen op de vlucht voordat het explosief tot ontploffing kon worden gebracht. Vorig weekend werd bij hetzelfde huis ook een explosief geplaatst. Dat ging toen wel af met flinke schade tot gevolg. Het zelfgemaakte explosief van afgelopen nacht is uit elkaar gehaald en afgevoerd door de politie. De aanslagplegers zijn niet aangehouden. Het weer, de dag begint bewolkt met in het noorden en oosten nog wat regen. Vanmiddag is het vaker droog en laat de zon zich zien. Het wordt 15 graden in het westen tot lokaal 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de AN9 vanuit Alkmaar naar Den Helder... door de werkzaamheden tussen Schorrel en Petten. Twee kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Onze tweede uur in van deze marathon uitzending vanuit Pruspunt in Standvoort Noord. Zeven uur lang. Ger die komt ook aangestormd. Hey Ger. <laughs> en uh, hij begroet even Maaike Koper die uh, tegenover ons zit ja, van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Leuk, leuk dat je er bent. van de van Zandvoort. Hè? Partij van de Arbeid Zandvoort, ja. ja, ja, ja. Nou, Gewoon, er... en is het niet alleen Partij van de Arbeid. Nou, dat begrepen de mensen wel, denk ik hoor, nou. Ger, Denk je niet? Nee, nou ja, je weet het je niet. Je weet het niet, nee, nee. nee ik nee, het Dat nee, is waar, dat is waar. <laughs> uh, welkom. Uh, ik neem aan, ja, jij, jij kent Pluspunt natuurlijk heel goed, hè? Vanuit je uh, ja. zeg maar, sociale achtergrond. Ja. En, uh... ja, ik ben hier vroeger bij betrokken geweest. Eigenlijk vanaf het moment dat het hier als wijksteunpunt uh, gebouwd was. Mm -hmm. Ik zat in het bestuur van... Uh, AXA toen en dat is toen gefuseerd met Stichting Welzijn Ouderen. Ja. En daar op, de, op het moment dat hier dat wijksteunpunt uh, met uh, veel steun uit de provincie uh, ja. neergezet werd, is de pluspunt ontstaan. Ja, het is. Okay. Uh, en toen was ik inderdaad voorzitter van de raad van toezicht. Oh, okay. Pluspunt, typisch iets ja. van Zandvoort. Uh, in de zin van, zijn er an, op, in andere gemeenten ook pluspunten? Mm -hmm. Ja, wijksteunpunten zijn er meer. Maar okay. eigenlijk de wijze waarop hier alle organisaties uh, in verbonden zijn. En ook bijvoorbeeld de bewoners van Unicum en dergelijke mm -hmm. bij betrokken. En R.I.B.W. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, ja. Dat dat allemaal bij elkaar is gekomen. Dat is wel uh, goed, Hoe ja. vind jij dat het zich heeft uh, ontwikkeld hier? Uh, ja, volgens mij... Uh, uh, ja, loopt het uh, als een trein volgens nou ja, mij. En het beweegt heel erg mee met wat er, uh, wat er gaande is uh, in... Uh, in uh, in Zandvoort natuurlijk ja. en ik vind dat het Noord enorm heeft versterkt. Ja. Dat is echt uh, kijk, de, de Noord is natuurlijk in feite een een woonwijk met uh, zo'n zo slaapboomwijk die overal in Nederland kan zijn. Ja, de mm -hmm. jaren 70 uh, gebouwd. Grote, flats en, uh, Grote flats en mensen komen naar hun werk hier en uh, cetera. en uh, nu heeft het echt een kloppend hart. Ja. Ja. Ja. Het kan nog meer. Hè? Ik bedoel, dat zie je ook aan het animo voor het buurtfeest. Het kan echt nog meer worden. Ja. Het zou ook heel mooi zijn als dit plein uh, nog even mooi ja, dat Nou, Het is mooi dat er, dat ja, dat er nu wel. eigenlijk uh, een, een beslissing is genomen om er, om er geld in te investeren. Ja, dat, dat sowieso. Kijk, ja. En, en dat er ook integraal wordt aangepakt. Hè? Want er moet natuurlijk altijd onderhoud gebeuren in een, mm -hmm. een buurt, En dat gaat in Noord ook prima gebeuren. Maar het wordt nu echt grandioos aangepakt. ...om ook de problemen van de toekomst ja. aan te pakken. Om oplossingen ja. te vinden voor, uh, voor wateroverlast straks, voor hittestress nu en dat soort zaken. Ja, ja ik, vind, uh, ik vind dit echt een van de mooie projecten. Ja. Bovendien vind ik dat ze heel goed de bewoners van Metafaan betrokken hebben bij dit project. Mensen konden echt van Metafaan vertellen. Van, uh, uh, ja, precies. Ja. Ja. En dat was ook nog in coronatijd voor een groot deel, dus dat was best wel ingewikkeld, maar dat is allemaal heel goed gelukt. Ja, het is natuurlijk een enorm project, met heel veel geld gaat erin. Ja. Is gemoeid. meegemoeid. Ja. Uh, bijna 24 miljoen uh, ja. ongeveer, hè? Maar waarvan de helft denk ik voor de riolering is, die ook heel nodig moest worden vervangen denk ik. Ja. Uh, en komt er dat was voor de gemeenteraad geen enkele probleem om daar een ja tegen te zeggen, geloof ik. Nee, maar dat soort investeringen die worden ook... Die worden over de lange termijn, 30, 40 Precies. jaar. Precies, en er is ja, ook ja, een ja, meerjarenplanning dus je weet op, op een gegeven moment wat ja. er op je, op je afkomt. Ja. En er wordt wel eens met die planning geschoven. Uh -huh. uh, maar in principe weet je, weet je wat daar moet, moet gebeuren. Ja. En dat zijn ook wel hele, dat zijn hele grote posten. En het sociale domein, zoals Pluspunt en dergelijke. Hoe zorgen we voor onze inwoners? Dat zijn echt de grootste posten. Hoe lang bestaat pluspunt eigenlijk? hier al? Hoe lang is dat geleden? Iets, uh, ik weet precies wanneer ik geboren ja, ben. Ja, of? je was nog heel jong toen, <laughs> Dan ben ik nooit zo goed in jaar Ik ben het vergeten. Dan, <laughs> dan, dan, dan moet ik wel heel maar erg hard Maar is, dat, is dat 15, 20 jaar geleden uh, of zo? Uh, Volgens mij is er, er niet zo lang geleden is er zo, is er een jubileum uh, gevierd. Oké, okay. ja. Maar uh, bestaat pluspunt voornamelijk uit vrijwilligers? In, in, uh, nou, er, nee, er is een directie met een aantal professionele ja? medewerkers. En ik weet niet het exacte aantal uh, uh, nu, maar in het, in het verleden... Uh, uh, ook pluspunt bewoog mee met de economische uh, wereld natuurlijk. Want in 2008 en uh, 2010 toen de bezuinigingen plaatsvonden uh, heeft ook pluspunt moeten afschalen. Ja. En uh, uh, je kunt alleen maar weer opschalen als daar voldoende budget voor is natuurlijk. Maar, maar ook een goede zaak dat het ook nog een, een, een steunpunt kwam in, in, in het centrum, hè, ja. bij de blauwe nou ja, tram. Als je naar nou de Partij van de Arbeid vraagt, van hoe, hoe, hoe ziet het leven er over tien jaar uit? Dan vinden wij dat in elke wijk en buurt ja, kleine, wel, ja. kleine steunpuntjes moeten zijn. Ja, ja. En dat dat dan uh, gerund wordt vanuit de grote organisatie en uh, dat er hier in, uh, in uh, Noord waar een een derde van Zandvoort woont een, een groot wijksteunpunt is, dat is logisch. Ja. Maar ook in Zuid heb je uh, uh, kleine inlooppuntjes nodig. Want laten we eerlijk zijn. bijvoorbeeld. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de ziektedementie, et cetera. Als je kijkt naar het aantal eenpersoonshuishoudens. Mm -hmm. wat, we, wat alleen maar gaat stijgen. Ja. daar zul je uh, ontmoetingsplekken, inloopplekken. Mm -hmm. dat zul je moeten organiseren ja. als gemeente. Ja. Dus uh, ik denk dat dat alleen maar dus, uitgebreid gaat dus worden. Dus daar ga je ja. hard voor maken de komende. Absoluut. Uh, want je blijft Absoluut. gewoon. Uh, ik uh, ik uh, maak me over altijd twee hard jaar. voor dat soort ja, uh, zaken. Ik, dat weet ja. ik Maar over twee jaar zijn er een nieuwe verkiezingen. Jij wilt doorgaan voor de Partij van de Arbeid? Dat Niemand kan zo ver in de toekomst nee, kijken. Maar wij zijn uit, ja. nu inderdaad al bezig met de partij. En ook met GroenLinks om te ja. kijken. van Hoe gaan wij in, uh, over twee jaar de verkiezingen in? Ja. Ja, dat is iets wat, wat, wat je eigenlijk al op tijd inzet. Ja, gaat die samenwerking met Groen, GroenLinks goed? Ja dat gaat prima. Ja. Ja. Niet alleen is Jullie zijn het vaak met elkaar eens. Dat valt me wel en, uh, op. We zijn het ook niet altijd met elkaar nee. eens. Maar hoe breder je fractie zal zijn. Ja. Hoe meer je ook flanken hebt die, die ergens anders over denken. Mm -hmm. Alleen je, je moet daar het goede gesprek over voeren. Ja. Wat vind je nou echt belangrijk? Nou jij zit in de, in de op Positie, hè, met ja. uh, nou, met een aantal met d 66 uh, ja. GroenLinks uh, is het niet moeilijk tegen tegenover zo'n overmacht van, van uh, Jong Zandvoort uh, uh, andere partijen die in de coalitie zitten dus uh, de CDA, VVD, OPZ. Uh. Ja, moeilijk. Eigenlijk, als ja? Jullie, wat mij opvalt, als jullie ja. wat voorstellen, dan wordt het altijd weggevaagd, ja. lijkt het. Dit is een echte coalitie, hè? die stemmen van tevoren bijna alles af. Ja. En dat betekent dat zij... Het hal van de krocht. <laughs> Nee. Maar daar ben ik dan ook wel heel trots op. Ja, ja. Ja, dat dat zo geregeld is geworden. Nee, maar als je kijkt naar uh, hoe je met elkaar politiek zou moeten bedrijven. En je ziet dat in Den Haag ook. Maar je ziet het eigenlijk overal in de wereld op het ogenblik. De helft plus één wordt gezien als de meerderheid. Dus die heeft ja. gelijk. En zo zit het natuurlijk niet. Want dan doe je die andere helft, min één, doe ja. je echt tekort. En die ja. moet je ook meenemen in het, uh, in het verhaal. Dus wat je zou moeten doen. En we zijn vorige periode bijvoorbeeld begonnen met een raadsprogramma. Je moet, je moet eigenlijk iedereen daarbij betrekken. Uh -huh. En dat betekent niet dat iedereen altijd gelijk kan krijgen, nee, nee, maar nee, laat nee, die nee, mening nee, ja. meewegen. Ja. Dat is net zoiets als dat je hier in Noord gaat verbouwen. Je gaat iedereen horen en uiteindelijk kom je dan tot een, uh, tot een goed verhaal. Ja. Het debat vindt nu niet altijd in de raadszaal plaats, omdat uh -huh. de coalitie natuurlijk met elkaar afspraken maakt. Ja, ja, dat, dat is, dat is jammer, ja. dat vinden wij als oppositie jammer. Dus dat betekent dat je van ons veel meer emotie en dergelijke zaken gaat horen. Ja, en dat, dat de manier is om, emoties, je geluid, uh, ja. om je geluid op tafel te krijgen. Ja, ja, en ja, ja. ik zal ja. altijd mijn best doen om iedereen te bellen en om uh, koffie met ze te ja. drinken, et cetera. Maar sommige partijen kiezen ervoor om de rijen wat meer gesloten ja. te houden dan anderen. Heb je echt een dagtaak aan? Uh, de vorige periode zeker, want uh, ik, ik, ik heb veel bestuurlijke ervaring als zeg ik het zelf. Ik ben in het land veel bezig geweest voor de, uh, bijvoorbeeld voor Hoek in Nederland, in het beroepsonderwijs, et cetera. ZFM. En, veel en voor ZFM en met Pluspunt en met EMM. Maar politiek is toch zo'n vak apart, joh? Ja, Dat is echt, graag, ja. en bovendien, ja. um, uh, bijvoorbeeld het sociale domein. Dat zijn hele grote vraagstukken geworden. Ja. Enorm veel ja. stukken komen er op je bord. Dus het hoeveelheid leeswerk. Hoe je, je erin moet verdiepen. Dat je moet weten wat er in het verleden gebeurd is. Zo, hè, op welke schouders je staat. Nou had ik in het begin echt een dagtaak aan. Ik kan nu een beetje op meer op mijn ervaring. Maar ik, ik ben 20 uh, ja, uur in de week. Ben ik zeker ja. daarmee bezig. Toen wel. ja, ja. ja. ja, ja Ik mooi. herken dat wel. Ja. Soms enorm. Ja precies. En zeker in het begin echt. Ik bedoel als je al die stukken moet lezen, en dan moet je ook weten waar het vandaan komt. Ja. Tenminste, ik zit zo in elkaar. Ik ga, me, ik ga niet even zomaar in de raad iets stemmen of iets roepen als ik niet weet precies waar het over gaat. Ik, nee, wil, ik wil me graag... Uh, en, en, en ik herken dat aan jouw... Uh, volgens mij, jouw geliefde doet dat ook. Ja, Ciske ja, ja. Nederlof zit bij de VVD. En, ja. en die dat, uh, heeft natuurlijk hetzelfde. Precies. Die, ja. ja. Dus, uh, en dan is het veel werk. Maar het is wel ontzettend leuk te doen. Want ja. het gaat wel om wat je net in de introductie zei Hans. Het is wel mijn dorp ook. hè? Ja, natuurlijk. Ik ben in Noord geboren op de Verlennepweg. Ik ook. 62 ben ik geboren, dus ik heb nooit eigenlijk zien bouwen. Wij speelden hier vroeger mm -hmm. met de bij hier. We hebben het groener zien worden, ja, we ja. hebben het bereikt. Ik heb het ook roze, roze zien worden in de Modderkom en zo. Ja, nee, ja, precies. precies. Ja, nou, dat zijn allemaal ja, ervaringen ja, ja, ja, ja. Die, je, die je meeneemt. Ja, ja. En tegelijkertijd, um, uh, dat zijn dingen waarop je teruggrijpt. maar je moet ook vooral naar de toekomst kijken. Ja, dat vind ik wel nee, heel mooi waar. dat je daaraan mee kan werken. Ja. Ja. ik wil nog even mee terugnemen naar de afgelopen raadsvergadering ja. op dinsdag. Dat Hoe kijk je daarop? Ja, dat was een hele ja. bijzondere. Hoe kijk je daarop terug? Dat ik ongelooflijk blij ben dat de kroeg doorgaat. Ja, dat is dat, werkelijk dat, dat, dat, dat is echt. Daar maak je ook erg, erg sterk. Daar voor. Ben ik in 2018 ja. was volgens mij mijn eerste motie of mijn eerste amendement bij de, bij de begroting. Er waren er twee: 30% sociale woningbouw en de Krocht. Dat was in 2018 waren voor ja. mij de, de, de hoofdpunten. Ja. Want al 40 jaar is er geen onderhoud gepleegd, uh, cetera. En dat projectlange processen zijn, dat wist ik van de woningbouw natuurlijk ook wel. Maar in gemeenteland is het allemaal nog ingewikkelder. Ja. Dus de vertraging die opgelopen werd door onder meer de welstand die aan het einde van een proces zei... Ja, wij vinden toch dat die gevel anders moet. Dat is een goed recht, hè? Ja. Uh, ik denk altijd, jammer hè, dat we dan niet in het begin met elkaar ja. optrekken. Dat scheelt weer een jaar, maar zwart, dat schijnt zo te moeten. En dat geldt ook voor de vleermuizen. Dus dat het allemaal uiteindelijk, dat deze rekening op tafel kwam, dat was een hele zure. Ja, dat was een hele zure. Ja. He? En ik begrijp partijen dat ze zeggen, de onderste systeem moet boven, hoe kan dat gebeurd zijn? Dat begrijp ik ook. Ja. Alleen... Wat ik niet begreep, was een amendement om te zeggen, nou laten we hier maar mee stoppen en weer overnieuw beginnen. Ja, dan ben je want gewoon weer een jaar of anderhalf Dat is de afgelopen, tientallen jaren, ja. jaren telkens gebeurd. Als het twee jaar geleden wel had doorgegaan, had het dan vergelopen geweest? <laughs> je... Had het veel geld geschild? Nou niet, deels. Mm -hmm. Deels wel, want het uitstel, als je kijkt naar de grondstoffenprijs en alles. En de schaarste gewoon, wat dat betreft op de goederenmarkt. En ook de schaarste personeel. Mm -hmm. Dan zat je iets eerder in die wedstrijd, maar... Je, nee, en daarom is uitstel ook het slechtste wat je kunt doen. Ja. Want je zorgt alleen maar voor hogere kosten en een lagere kwaliteit. Daar ben ja. ik van overtuigd. Maar een extra uh, bedrag van 1,3 miljoen euro is natuurlijk wel, wel veel. Laten we, nee, maar ik vond, laten we, ik, dat is ook zo. De uitleg moest ook goed zijn. Ja. En, maar ik vond wat er in de commissie gebeurde: er kwam een hele duidelijke uitleg van, uh, van de wethouder. Ja. Daar kun je het niet mee eens zijn. Mm -hmm. Maar ik, uh, uh, uh, de suggestie die gewekt die werd door, de, door een deel van de coalitie, alsof dat niet juist zou zijn, ja, ja dat werp wel echt van mogen. Ja, ja. zo, zo, uh, dat is niet wat er aan de orde is. Ja, je was tevreden over de krocht, dat kan je me voorstellen, want ja. dat gaat nu eindelijk gebeuren. Ja. Je, je hoop binnen nu in twee maanden dat ze wel beginnen. Want... Het is nu dicht. Ja, uh, dat weet ik. Ja, dus ja. dus dat iedereen gebeurt staat niets. te trappelen. De, ja. de, de, de, de, alle ja. uh, mensen die daar gebruik van maken, alle groepen hebben alles opgeschort ja. of de jazz gaat naar mm -hmm. Unicum, er gebeurt van alles. Dus ik hoop wel dat we volgend ja. jaar september uh, beginnen. Een, met een nieuw programma kunnen beginnen. Dat bedoel ik ja. ja. Nou daar was je tevreden over. Ja. Waar je niet tevreden over was, was het uh, punt van uh, uh, kijken naar AZC-opvang. Ja. Uh, daar was je niet helemaal tevreden nee. over. Het college heeft beslist om uh, niet te gaan kijken. Hè, om, uh, voor nieuwe. Om niet verder te op. gaan met de voorbereidingen niet, niet en de verder, uitvoering ja, van inderdaad. de wet. Ja, ja daar kon je niet helemaal in vinden, geloof, nee. Nee, helemaal nee. geloof <laughs> ik. Helemaal niet in vinden. Dat heb je goed gehoord. Ik las gisteren in de krant een, een collega die zei ik vind het asociaal. Ja, dat was en, de uh, PvdA ja, ja, Haarlem. Hè? Ja, klopt. Ik heb dat toen Martijn Hendriksen me vrijdag belde met dit besluit, heb ik dat ook gezegd. Ik jullie gaan als college met de rug, en dat heb ik in de raad ook gezegd, naar de samenleving staan. je voert de wet niet uit. En, en daar kan ik met mijn pet niet bij. Nee. In mijn eerste instantie was het college heel voortvarend... met het zoeken naar een, uh, een AZC-locatie... Uh -huh. Um, zonder overigens de raten daarin mee te nemen. Misschien was dat ook niet handig. Dus er ontstond een grote tumult. Ook bij de bewoners. Want mensen vinden het reuze spannend. Wat, wat, wat betekent dat voor ons? Mm -hmm. Dat snap ik. Maar vervolgens um, zei het, co het college. Hier heb je een raadsbesluit. Jullie mogen over alles beslissen. Dat besluit hebben we volgens mij in april genomen. En dan wordt er nu eenzijdig even gezegd. ja, wij En, en een, zo eenzijdig dat de collega's in de regio niet eens wisten dat dit mm. besluit genomen was. Nou, dat vind ja, ik wel. Ja, ja. Okay, maar aan de andere kant zou het zo kunnen zijn dat. Uh, misschien dan niet in november van dit jaar. Maar toch uh, iets later. Gewoon die hele spreidingswet van tafel is. Maar die, je voorbereiding is dan toch niet weg? Ik bedoel, wij, zit, wij hebben ook nog Oekraïners. Uh -huh. We, we, we, we ja. hebben nog andere mensen in nood. Kijk, de opvangcrisis is nu. Er zijn mensen in nood nu. Dus wat je eigenlijk zegt is. Uh, ik, uh, ik, ik, ik hint alvast op het feit, ik hoop dat die wet niet doorgaat, mm -hmm. want dan hoef ik die mensen straks niet op te ja, vangen. Dat ja. vind ik een hele gekke situatie ja, het een, voor een bestuur. Mm, mm. Ik bedoel, dat Den Haag uh, gekozen heeft de afgelopen jaren voor het, uh, voor het sluiten van opvangcentra, ja. voor het, uh, voor het uh, min, minder mensen bij de COA. Alle, bedoel, dat is allemaal een feit, maar daar kunnen die mensen die hier zijn niks aan doen. Mm -hmm. Als je nu kijkt dat die in hele verkiezingen gegaan zijn om een soort zondebok van de immigrant... terwijl achteraf blijkt dat de cijfers waartoe mee geschermd werd, absoluut niet correct nou, waren... Nou, er is wel een kabinet overgevallen ook, hè? Dus, ja, uh, nou, ja. dat is een keuze van, uh, ja, volgens ja, ja, mij, ja, ja, Mark Rutte ja, ja, ja. zelf geweest. Ja. Ja. Dat kan. Dat, dat mag je doen in, in, in een democratie. Maar uh, daar hoef ik het niet mee eens te zijn. Nee, dat nee, nee, hoeft helemaal niet, niet. En dan kom ik eigenlijk terug op waar je het in het begin over had. Als je kijkt naar... Uh, er wordt nu gezegd, ja, de, de, de meerderheid heeft hiervoor gekozen, dus... Dus is het dan een feit? Nou, zo zit de wereld natuurlijk niet hm. in elkaar. Hm. Want we hebben niet alleen te maken met 50% plus 1. Maar we hebben te maken met 100% En we hebben ook te maken met mensen in nood. Ja. Die dus gewoon van de zomer weer op het grasveld van de Apel kunnen slaan. Ja, ja, ja. Terwijl er verder nog niet. Uh, we weten allemaal hoe lang het allemaal duurt in maar, maar, Als we een wet gaan intrekken, dan is dat niet morgen klaar. Maar dan stel ik ja. je toch een vraag: vind jij het niet uh, beter wanneer de, de, zeg maar, de, de, het aantal mensen wat hier komt, wat wordt verminderd? Dat zou toch. Je bedoelt die miljoenen bezoekers naar Zandvoort? Nee, dat bedoel ik niet. Het aantal asielzoekers die naar Nederland komen. Dat bedoel ik eigenlijk. Nou, als je kijkt naar het aantal migranten wat naar Nederland komt... dan is daar een klein deel van maar. Het is maar 11% of zo is asielzoeker. Dus het beeld wat nu geschetst wordt... alsof er honderdduizenden mensen naar Nederland komen... Nee, het zijn dus zo'n 70.000, zoiets. Dus... het. Het gaat meer om, om de beelden die er zijn. Uh -huh. en kunnen we met elkaar uh, de problemen aan? Dan kan ik me heel goed voorstellen. Als je jarenlang op een huis zit te wachten. Dat je, en je krijgt het beeld yeah. van er komen je honderdduizenden mensen die nemen jouw huis in. Dat je daarvan dat je schrikt. Dan, uh, ja. Maar dat is niet de werkelijkheid. Ja. En ik ja. vind dat de politiek en de overheid moet leiderschap tonen. Ja. Moet zorgen voor lange termijn oplossingen. Uh -huh. En als je alles afschakelt. Als je de laatste tientallen jaren geen woningbouw doet. En als je, als je niet zorgt dat zaken in, in Nederland goed genoeg geregeld zijn, dat, dat mensen ongerust zijn, ja. en dan wordt er een zondebok tegengehouden. gehouden. Ik vind dat geen leiderschap tonen, ik vind dat geen oplossing. Maar hoe denk je ja. dat het nu verder gaat in Zandvoort? Ja, de, de, de, uh, ik heb geen idee. Ik nee. vind. Uh, ik bedoel, ik heb, ik, we hebben de staatssecretaris al, uh, al gehoord dat die, dat. Nou, weet je wat het nade is? Uh, we zitten met negen gemeenten zitten we in de regio en moeten we. 1, 1 november moet Arthur van Dijk met zijn lijstje in Den Haag staan. Ja. Wat, voor, wat, voor, wat voor kabinet er ook zit? De wet is de wet. Jij en ik moeten belasting betalen, dat heb ik in de gemeenteraad ook gezegd. En hoe kan het nu zo zijn dat een college gewoon zegt, ja wij zeggen eenzijdig, uh, zeggen we de verbondenheid aan deze wet op? Hmm, ja. Als je dat met de ja. ene wet doet, hoe doe je dat dan met de andere wet? Ja. Ik vind dat werkelijk geen pasgeven. Uh -huh. Dus dat moet gewoon doorgaan. Ik begrijp het, ja. Maar ze okay. doen het niet. En wat uh, voor middel hebben wij dan? Nou, we zouden een motie van wantrouwen, maar we hebben daar geen... meerderheid college, nee, voor. Toch? Dat vind niet toch. Oh, ja. nee, dat, nee, nee. Dus, dus wij moeten. We nee, gaan aan niet. alle kanten proberen. Maar goed, ik heb collega's uit de regio gesproken waar ik mee begon. Die het asociaal vinden. Ja, dat snap ik ook wel. Ik vind dat je echt met je rug naar de samenleving ja. staat. En dat je echt ook tegen die mensen zegt: stik er maar in. Burgemeester Wiener heeft gezegd: ze schuiven eigenlijk het probleem. Het is niet zo. Want ja. je moet een regionaal standpunt innemen. Ja. Je moet een regionale verdeling mm -hmm. doen. op basis van de wet zoals die er nu ligt. En eigenlijk zegt Zandvoort. Ja. Toedeledokie, lossen jullie het maar op Haarlem, ja. Bloemendaal, Heemsteden en de rest van de wereld. En de reden dat mensen zo naar dit probleem kijken, ja. is ook de, de reden dat de, de spreidingswet is ontstaan. Ja, ja, ja, ja, Ik bedoel, ja, ja, ja. Je zou toch mogen ja. verwachten dat gemeenten daar met elkaar aan de tafel gaan zitten. En dit, maar, maar dat doen ze niet, ze spelen nee. balletje balletje, maar wel met mensen. Nou, dat vind, ik vind dat echt schandalig. Dus, nou, uh... Het is heel duidelijk hoe je erover denkt, ah, ja. Michael. Sorry, ik kan... uh, hartstikke bedankt. Nee, we gaan er een einde aan breien. We gaan er een muziekje draaien. Oh, ik kan hierover praten. Ik snap nou het. Ja. Ik zeg, we ik gaan hoor, hoor, er een einde aan breien. Dat kan altijd natuurlijk. Maar uh, we maken er nu een einde aan. Uh, tenminste, in uh, on ons gesprek. Hè? Nee, dat is, we gaan ook genieten van het buurtfeest. Hè? Want, mag, ik even, mag ik nog twee talen een compliment ja, maken voor de organisatie hier. En ik zie dat het licht wordt. Dus ik roep echt iedereen op, kom alsjeblieft. Ja, het ja. wordt helemaal leuk. Gaan al, was het, al was het alleen maar voor al die stalletjes die hier Absolute. staan. Al die mensen ja, die een leuke huis raad. Het is ja. net Koningsdag, maar ja, dan in ooit. Maar dan leuk. Helemaal goed. Uh, we, hebben een, uh, hey, we hebben een nieuwe technicus. Hé, we hebben een nieuwe technicus. We gaan uh, Maya, uh, uh, de muziek van Maya luisteren. Maya Kop. De BG's Bee -Gees. Bee -Gees. altijd goed. Altijd.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 Muziek hier bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Hartelijk welkom. We zijn hier uh, live uh, in uh, Zandvoort Noord bij het buurtfeest. En uh, aan de andere kant, als het goed is, horen wij nu uh, Hans Botman. Hans, ben je daar? Hallo Hans. Hallo Hans. Hallo Hans, Hallo Hans is er wel, maar hij hoort mij denk ik niet. Hoor je mij? Hallo Hans. Hans heeft, uh, of ze... Zijn dingetje niet in? Ik gok zo'n goor Ik denk zo'n goor ja. Het zal wel ergens... Uh... Hans? Hans, ben je daar? Hallo, hallo. Nee, Hans uh, wil nog even Ik niet. loop wel even Ik Hans heb, uh, Ik heb nog wel uh, een, een mededeling. Hans, ben je daar? Maar, uh, er is uh, namelijk een vacature hier in het pluspunt. Die zijn uh, op zoek naar gast gastheer. Hij hoort niks. Ik hoor niks. En vanaf... Er komt een training als je dat wil, als je een uh, gastrouw uh, wil uh, zijn. Um dan krijg je een training en uh, je krijgt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 per uur. En uh, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om uh, hier te werken. En, om, uh, ja, en die krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodiging voor het foojefeest. De kerstborrel, het linkjesregen en het kerstcadeau. En, uh, dus als je dat wil, dan uh, even, een, uh, even hier naar het Pluspunt komen en je even aanmelden. En dan uh, komt het goed. Ben je daar Hans. Ja, Hans. Nee, Hans uh, komt nu binnenlopen, dames en heren. Dat is namelijk best onhandig om hier met een, met een, met een draadloze set binnen te komen lopen. Zonder, ja, zonder, zonder, zonder, zonder, zonder, zonder, zonder communicatie. Dat heeft geen nut. Uh, nou ja, uh, het, is, uh, het is wat het is. Hoor, uh, ja, Hans, vertel eens even. Hoor je mij? Ja, ik hoor je wel. Hoor je mij? Maar het is wel een soort. op de radio. Ja, je bent op de ja, ja, dan radio, dan maar je bent een de beetje. De... beetje, uh, zeg maar, echo. Oh, ja, want, ja, want onder het dichtbij sta je. Zal ik naar buiten lopen, gewoon? En dan. Uh, maar dan moet je en me en wel. Dan, hoor je mij? Uh, hoor je okay. mij? Nee, ja, maar nee, we gaan gewoon even rustig door. Uh, ik loop naar buiten toe en dan blijf ik gewoon even praten. En als ik klaar ben, dan uh, laat ik het weten. Ja, we gaan naar buiten toe, want het is droog. En we lopen <laughs> even naar de. Brandweerwagen, die staat hier. En uh, ik denk dat er een 6-7 brandweer Lido ook, die uh, hier staan om, uh, ja, ik denk toch vrijwilligers uh, te ronselen. We gaan kan meteen op, uh... even vragen. Het is een prachtige wagen die hier staat. Een ladderwagen, begrijp ik, want het zit een ladder op. We gaan even naar uh, iemand van de brandweer. Um, goeiedag. hoi mag ik even, had ik u nog gesproken, ja hè? Nee, maar, ja, deze meneer is heel goed. Heel goed op ja de ah. uh, Ja, We zijn live op de radio. Het ja. Zfn. Uh, jullie staan hier uh, uh, met, een met. Mooie, met een hele mooie bronzenwagen. Een speciale, speciale wagen? nou die met twee uh, onderwijs. We staan hier namens de vrijwillige post. Ja. En we staan hier voor uh, Bronsveilig Wonen. Oké, okay. oké. Okay. Dus dus. We proberen de mensen veilig uh, um, om te laten gaan met hun eigen woning. Dat is ja. heel belangrijk natuurlijk. Laten we wat zien over bron, en rookontwikkeling. Ja. En daarnaast uh, werven wij uh, natuurlijk uh, Ja, we zijn er nog een jaar. Dus iedereen welkom die... Uh, ja, want het is een prachtige ja. mooie uh, proosten met help jij ons uit de brand. Wordt ook vrijwilliger bij de brand in zandvoort. Er zijn nog steeds te weinig vrijwilligers. Te weinig wil ik niet zeggen, maar uh, we kunnen iedereen gebruiken. Ja. Het, is, uh, het betekent nu dat er wel uh, er is ook, uh, veel uh, beroep gedaan op de vrije tijd van mensen naast hun werk. Dat weet je, daar kies je voor. Ja. Maar uh, het is altijd fijn als er meer mensen bij komen. Ja, is het ja. noodzakelijk ja. dat je in zong voor woont? Ja. Ja, je moet in zong voor Nee. En, eh, uh, de bedoeling is dat jij in ieder geval binnen twee à drie minuten op de caserne kan staan Vanuit je boot. Ja, ja, ja, ja. So, of in het dorp, is er bestaan het ja, door... we hebben twee posten. We hebben in het centrum een post en we hebben in het noorden een post. Dat ja. heeft te maken met het spoor wat door het dorp gaat. Ja ja, ja, ja. Dus vanuit die twee posten hebben, zodat iedereen snel, uh, ter plaatse kan zijn. Hebben jullie al een vrijwilligers kunnen strikken of niet? Uh, dat niet, maar we hebben wel wat gesprekken al met mensen gevoerd. Want, ja, het wel. is natuurlijk altijd van, van het een komt het ander. Hè? Je ja, hebt niet ja, het, ja, een, eh, ja, ja, ja. het in de landbouw. Je moet eerst zaaien en dan ook. Steeds. Ik begrijp het uh, ja, Ik heb nog een uh, vraagje, want ik las uh, van de week iets over uh, SOS toegang. Ja. Daar weet je ook iets van? Uh, niet heel veel, maar uh, het heeft te maken met dat, dat je uh, natuurlijk niet meer uh, met sleutelbos kan uh, werken. Ja, want ik heb begrepen dat jullie met hele grote sleutelbos uh, af en toe weg moeten. Ja. En uh, het heeft te maken dat als jij uh, zeg maar een pand hebt, een bedrijfspand, op een uh, ander object waar wij nu als uh, een rookmelder afgaat, krijgen wij directe meldingen. Dus, ja, Hallo? de centraal die komt dan op de piepers van ons terecht. Dan uh -huh. uh, racen wij naar de caserne en vandaar dat rukken we uit naar het object. Dat we dan niet meer, een hele grote slotelbos, bij ons nemen. En dat we dan eigenlijk direct plantingsuit. Dus een kastje hebben jullie dan in de auto en dat je dat indrukt dan... Uh, ja. Gaat of die verzinkbare paal naar beneden of dan gaat een, een, uh, een slagboom open. Ja, en dat, en dat, dus, ook, dat, kan dat kan natuurlijk kan ook, de, ook. Gewoon een uh, object niet krijgen. Dan kan het dus ook. Gewoon in tijd schelen. Hè? Ja, ja. Met ja, ja. nou, nou, het gemak. En het heeft ook, ook iets met privacy te maken. En ook geen slotels ja. dat dat hebben. Dus, dat is ook ah, waar. Ja. Digitaal hebben we met codes uh, veiliger. Ja, ja, begrijp ik. Dus, dat aspect zit er ook aan. Dat zit al in jullie wagens nog niet. Dat wil ik niet. Nog niet. Maar dat komt er wel aan. Ik, ik moet zeggen, ik ben niet op de hoogte. Nee, nee, nee, maar ik ben je begreep je begrijp dat het. Uh, want dat wordt nu over Nederland uitgerold, ja, eigenlijk. Ja, uitgerold. Ambulance, vader, ik Ja, er wel, wel heel veel. Ja, ik ben uh, dan okay, op de nee. hoogte, maar het, uh, dit gaat eraan komen. Nou, ik had het een dat beetje uh, ingeleken om het op uh, internet te zien. Ik vond het wel interessant, moet ik zeggen. Uh, Laat de vragen, jullie staan hier met die auto. Ja. Uh, als er nu een brand uitbreekt en het, uh, dan moet Dat deze, laag wagen, wagen, wagen. wagen ook. <laughs> nee, dit is een, dit is puur een uh, demonstratieauto. Ja. Uh, wij hebben op dit moment een aantal, uh, ik denk 17 man, 17 vrouw. Uh, die staan hier en die hebben net als ik uh, dienst ja. uit de piepen. Dus als die hoort oh, dus te dan, uh, dan moeten wij uh, eruit. We hebben een aantal ja. elektrische fietsen. Uh, ik ben dan op de motor en dan schuren we naar de kazerne van. Okay. Dus uh, zolang, jullie hier, zolang jullie hier staan, ja. is er geen bron te zetten. mag ik jullie naam geven, sorry? Ja, ik ben Frank. Ook oh, Frank. Ja. Frank mag je hartelijk danken voor uh, je bijdrage. Nee. En, uh, en uh, mensen? Uh, 18. Uh, ben je ouder dan 18? Uh, en tot. Ja, ik ben 7, maar ja. je niet meer op mij te wachten. Nou, kijk. Je moet het zo zien, ik ben zelfs 56. Okay. En zo woon jij je uh, jaarlijkse fysieke testen. Ja, ja, dan, dan... En je met 50 ook uh, hebt nog bereikt. Oké, okay. dat laatste, daar kon je natuurlijk over. Uh, <laughs> nou ja, fysieke okay. testen, ik denk maar niet dat ik ga feliciteren. solliciteren. Mag <laughs> hey, je hartelijk dank en uh, een hele fijne dag nog, dankjewel. Ja. Ja. Oké, okay, uh, we, uh, ja, we kunnen door. Ik denk dat we maar mee stoppen, want uh, ik weet niet of er al muziek wordt gedraaid... ...maar anders uh, gaan we nog lekker muziek gedraaien. Komt ie.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 Het is Maroon 5. Hoe Meloen? Ja, Meloen 5. Maroon 5. Maroon 5. Maroon. Okay. Nee, Maroon met een R. Uh, ja, nou, we gaan, wat uh, gaan we doen Hans? Uh, ja, wat gaan we doen? Het is kort voor twaalf. Het is kort, kort op, voor twaalf. 10 minuten en een muziekje te gaan tot het nieuws van 12 uur. En tegenover ons uh, zit uh, Ali. Klopt hè Ali? Ja, ja, ja. Oké, okay, en jij uh, bent betrokken ook bij het uh, jongerenwerk, dat klopt hè? Onder andere, onder andere. Ja, ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Dat gaat uit van pluspunt neem ik aan. Ja, ja, ja. Moment, ik doe even ja, uh, alles... Uh, er uh, ja. uh, zit een beetje, een ja. beetje spaghetti hier. Ja, dat heb, dat heb ik weer gedaan. Uh, ja, dat heb jij gedaan uh, hè Hans? Ja, ja, ja, ja inderdaad. Kan ja. je het horen? ik hoor hier okay, heel goed. Ja, heel goed. goed. Ja. Ja. Um, uh, nou Ali, misschien kun je iets vertellen uit, uh, van het jongerenwerk uh, uh, uh, wat hier vanuit Pluspunt ja. wordt georganiseerd. Ja, nou, ja. Uh, nou als als jongerenwerken/sociaal werken hebben wij uh, diverse jongeren als vrijwilligers vandaag uh, uh -huh. actief tijdens het buurtfeest. Uh, goed, ja. dus uh, die zijn uh, actief binnen verschillende onderdelen. Uh -huh. Uh, met het insteken, dat stukje uh, uh, participatie. En ja. Het verbinden met elkaar. Ja. Uh, we hebben nu twee uh, jongens die daar uh, koffie aan het uitdelen zijn. Leuk, leuk. En uh, we hebben een aantal jongeren op het kidsplein. Uh, die suikerspinnen gaan maken, uh, meehelpen met het opbouw, afbouw leuk. en noem maar op. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, het is natuurlijk niet elke, elke dag uh, buurtfeest. Hè? Nee. Uh, dus uh, wat doen jullie normaal door de week dan uh, met uh, kinderen? Uh, het nou, van, vanuit, vanuit het jongerenwerk. Dus uh, het is. Het is uh, uh, in twee onderdelen hebben ja? we dat, uh, dus het kinderwerk en het jongerenwerk. Uh, dus dan nee. hebben we het echt over onderbouw basisschool tot en met 18 jaar. Oké. Okay. Uh, en het, uh, tot de 25 zeggen we altijd, en dat is een richtlijn. Uh -huh. uh, dan hebben we een, een divers aanbod qua activiteiten, waarin ze eigenlijk laagdrempelig uh, uh, aan kunnen sluiten, positieve dag besteden. En uh, vanuit het uh, kader preventie, dus het stukje van nou mocht, mocht er uh, wat spelen binnen zo'n uh, leefdomein uh, van een kind. Dat kan school zijn, thuis zijn, noem maar op. Dan kunnen we eigenlijk dat al op een uh, heel vroeg stadium signaleren en daarmee aan de slag gaan. En uh, hopelijk ervoor te zorgen dat ze, dat ze uh, uh, geen specialistische nee. hulp uh, in een latere stadium nodig hebben. En maar werkt het goed? Uh, ja. Ja, ja. ja, dat is een goed antwoord. Ik, ik, ik, ja. Is het nou alleen voor kinderen met een rugzakje? Nee, of is nee ja, dus heel vaak uh, is, is, is denken mensen dat het, dat het voor ja. kinderen met een, met een rugzakje is. Maar dat is uh, totaal. Uh, eigenlijk kunnen alle kinderen uit... Uh, het is voor alle jeugd en, en jongeren noord, noord, noord, noord, noord, uit Niet eens uit Noord, maar uit heel Zandvoort ja, eigenlijk. Uit -Voor. Ja, uit heel Zandvoort. Ik zal even een, een simpel voorbeeld geven. Uh, nou, in, uh, meid van 16 jaar waarbij het altijd alles goed gaat, ouders gaan scheiden, nou, de hele wereld uh, stort, in. stort in voor haar. Ja. Dus dat betekent, uh, uh, nou, er kunnen diverse hulp, ondersteuningsvragen van pas komen. En eigenlijk als je in een vroeg stadium het al signaleert, het gesprek mm -hmm. het, het vertrouwenspersonen hebt, zorg je ervoor dat ze in een latere stadium ze minder specialistisch hulp nodig hebben. Mm -hmm. Dat is een simpel voorbeeld. Dus het is niet per definitie voor jongeren met een rugzak. Oké, okay, nee, maar jullie... moeten ze zichzelf aanmelden of doen ze dat via een Ouders, nee, of, uh... Uh, nou, in principe, nou, als, als, als, als, uh, als het om kinderen <coughs> gaat, dan uh, is dat vaak wel met, met aanmelden. En uh, nou, dan zijn de ouders vaak wel betrokken. Oh, uh, ja. Maar de, voor de tieners, zeg maar, het is, is, is er gewoon een aanbod. We zijn via social media enorm actief. Ja. Ja. Dus dat betekent uh, ja, ja, dat, dat, dat zij onze activiteiten vinden. En voor iedereen is er wel wat. Uh, dus dat betekent dat ze de ruimte hebben om aan te sluiten. Maar jullie doen dat met kinderen? Uh, hebben jullie dan nou ook contact met ouders? Uh, ja, ga je bij weten. ouders op bezoek zeker, of iets? Zeker, uh... ja, ja, als, als het. Als het het goede is van het van het kind. Dan ja, ja, ja, uh, zijn de ouders. Ja. Uh, en ouders zijn vaak wel een uh, belangrijke factor bij het uh, opgroeien van een kind. Ja, lijkt me. Dus ook. Uh, vaak is, zijn ouders ook wel betrokken, maar ook partners. En uh, zolang het maar ten goede komt van het van het jongeren. En ja. is social media jullie uh, grootste communicatieplatform? Uh, uh, ik, ja, onder andere. Vooral nu in de huidige tijd waarin uh, internet, social media eigenlijk gewoon een leefwereld is mm -hmm. van de jongeren. Dus los van uh, zeg maar, op het straat dat vindt plaats. is online ook een uh, enorme belangrijke vind, uh, plek uh, om jongeren te bereiken. Dus daar zijn we enorm actief op. TikTok? TikTok, Snapchat, ja, heb, Instagram ja, en ja, noem ja, het maar ja, op. Ja, ja. Want ik, uh, ik heb een dochter van uh, nou, 17... Die zie ik alleen maar op TikTok zitten. Ja, dus ja, dat is wel ja. een manier om ze te bereiken, lijkt mij tenminste. Ja, ja, ja, Met ja. filmpjes en dingen. Want ja. jullie staan ook vaak in de Zofferse krant, hè? Maar ja. de kinderen lezen niet zo snel de krant meer, hè? Ehm... Uh... Uh, nee, niet per se. Maar ook uh, vaak kun je zeg maar, vanuit, vanuit de kranten artikelen die er mm -hmm. dan komen online gaan delen. Ja, ja. En plus, ja. we hebben een redactie zeg maar, uh, die daaraan meewerkt. Ja, dus dat ja, betekent in ja. het kader van een beetje talentontwikkeling. Dat zij bijvoorbeeld uh, zelf artikelen kunnen schrijven, foto's maken, noem maar op. Het, het is voor jou een voltijdige baan? Uh, ja, ja dus, dus ja. gewoon 35-36 uur in de week of zo ja ja, ja, ja. oké okay. ja. ja. en uh, hoe ben jij opgeleid dan uh, nou, als ik jongerenwerker heb, uh, nou, het, tegenwoordig heet het opleiding social work ja uh, uh -huh. nou ik, uh, voor mij was dat al een tijdje terug dat ik afgestudeerd was dat heette toen destijds culturele uh, CMV uh -huh. cultureel maatschappelijke vorming oké okay. ja. en waar was dat dan op de uh, dat was uh, de op de han in nijmegen oh in nijmegen, in nijmegen. Ja. Ja. dus je komt niet, kom niet uit Zandvoort? Nee, nee, oorspronkelijk niet. Hoe, hoe, hoe, hoe ben je terecht gekomen? Uh, nou, op een gegeven moment, uh, uh, nou, ik, ik als professional uh, uh, werd door diverse organisaties dan een uh, soort van uh, ingehuurd om uh, mijn expertise uh, neer te zetten. En ja, ja. Ben, ben je blijven hangen? Ja, en uh, ja. toen uh, ben ik blijven hangen. Dat... Hoe vind je het antwoord. Uh, ik heb het naar mijn zin, anders was ik niet blijven hangen. Nee, nee, nou, ja. is, nee. Dus nee. Hoe, hoe lang ben je hier al? Ik denk uh, Nu al uh, zeker twee jaar. Twee jaar, ja, oké. Okay. Okay. Ja. Ja, en ga je ja. wel naar strand? Duinen? Uh, zeker weten, ja, zeker weten. Ja. Dus, uh, en, ik zeg, je, je ik zeg ook uh, heel vaak uh, dat het wel heel grappig is, uh, dat, uh, nou, ik werk in meerdere gemeentes, heb ik ook gewerkt. Mm -hmm, okay. en, uh, heel vaak jongeren die denken dan strand, oh woonden wij daar maar. Ja, Als ik ja. hier dan jongeren spreek, uh, die zeggen van nou strand, die hebben we genoeg gezien joh. Ja, daar ja. gaan met we niet meer heen. Te maken heen. Ja, ja, ja. ja. En woon je ook in Noord? Uh, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nee, nee ja, het zou kunnen. Wat vind je van Pluspunt als organisatie hier? Je hebt meerdere organisaties gezien. Ja. Hoe Pluspunt hier aangepakt wordt, ben je tevreden? Uh, kan het beter? Is, is, ja, zeker. Ja, kijk, je, je kunt nooit zeggen dat, dat het perfect nee. gaat. Uh -huh. Want dan is er iets niet goed. Maar ik, ik, ik denk zeker dat Pluspunt als organisatie, wij als organisatie, goede stappen zetten. In het kader van het stukje buurtparticipatie, dat stukje preventieve ja. en het betrokken. Met, met inwoners en, uh, en, en gemeente Zandvoort. Uh. Ja, want je, je hebt natuurlijk in andere gemeenten gewerkt. Hè, wat je net gezegd hebt. Ja. Uh, heb, heb je daar uh, iets geleerd waarvan je zegt. Van, nou, moeten ze hier zo'n voort ook gaan doen? of? Uh... Ja dat, dat is, dat is, ja, ja, dat is moeilijk is, te zeggen. Het is moeilijk te zeggen. Vaak zeg ik ook wel, het is maatwerk. Ja, ja, je ja, hebt niet wel, een ja, specifieke ja. aanpak. Uh, ja. nou, wat, wat bijvoorbeeld in een andere gemeente wel werkt, kan hier niet werken. Uh -huh. Dus het is vaak gewoon maatwerk en uh, kijken wat het beste past. Ja, want ik zie vaak uh, in de agenda van jullie staan... Uh, nou, er wordt een heleboel georganiseerd. Van ja. filmavonden tot ja, zeker weten. Uh, dansdingen, weet ja. ik het allemaal. Ja. Van alles en nog wat. Ja. Hè? En... Uh, ja, daar dat kun je heel, heel druk mee zijn de hele week door, lijkt mij. Ja. Ja. Nee, nee, zeker weten. En, en het is ook wel goed om te weten dat dat vaak een middel is om, om... jongeren te bereiken. Ja. Ja. Hoe, hoe, uh, hoeveel kinderen worden er nou ongeveer geholpen, zeg maar, hier? In, uh, uh... Of begeleid, of uh, hoe je het noemen wil? Uh, nou, ik heb, ik heb nu niet exact zeg maar, de nee, cijfers Maar, maar goed, um, je moet het zo zien. Er zijn ook jongeren, dus unieke jongeren met meerdere ondersteuningsvragen. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. En ook... Maar praat je dan over 10, 20? Nee, daar hebben we het, hebben we het wel over, over wel meer. Als, als ja, ik even ja. ga kijken voor het eerste kwartaal van 2024... Mm -hmm. denk ik dat als we het hebben over zowel kinderen als tieners bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat we zeker wel... Uh, uh, dat is even een globale schatting. Ja. Ik denk wel uh, 80 tot 100 unieke okay. jeugdjongeren in ja, beeld ja. hebben gehad. En dat is best heel veel. Ja. Dat, is, dat is best veel. Ja. En uh, soms kan het zijn dat het gewoon goed gaat. Ja. Uh, maar soms zijn er ook bepaalde ondersteuningsvragen, hulpvragen... waarin we denken van oké, okay, nou daar moeten we iets meer ja. mee. Ja. We maar gebeurt mee het ook gaan. wel dat jullie uh, mensen doorsturen? Zeker weten, ja? zeker weten. Uh, want in principe zijn wij uh, uh, niet per se hulpverleners. Mm -hmm. Kijk, we kunnen jongeren ondersteunen. Maar vaak als, als er wat meer specialistisch hulp nodig is, dan kunnen wij eigenlijk snel schakelen met. Uh, dan weten jullie de weg in ieder geval. Dan weten we de ja, weg en dan, dan, dan kunnen wij ja. in ieder geval met de juiste ja. partners kijken ja. van uh, welke welke zorg of hulp ja. is het meest passende. Ja. Oké, okay, laatste vraag, uh, Arie, want ik heb ooit gesproken met, uh, met Anita ook over het jongerenwerk. Ja. Die had die zou graag in het dorp een, een, een bepaalde uh, gebouw willen waar, waar die jongeren bij elkaar kunnen komen. Dat heeft zij ooit gezegd. Maar, uh... Ja, nou, er zijn meerdere voorstellen geweest van uh, oké, okay, uh, is er eventueel een andere ruimte om een, ja, zeg maar, een ja. jongerencentrum uh -huh. te realiseren. Een jongerencentrum inderdaad. Ja, ja. Uh, wordt er over gesproken nog? Of? Er wordt zeker nog over gesproken en er wordt ook uh, zeker samen met de gemeente naar ge gekeken hmm. van oké, okay, wat, wat, wat is een ideale ruimte, wat is een uh, uh, passende ruimte. Uh, ja, We hadden natuurlijk die, uh, die kate bij Galilea staat ja. die bij die twee flats, die ja, nieuwe flats. Ja, ja. Die is weggehaald. Ja. Maar er is eigenlijk niks voor teruggekomen ook. Nee, nee, nee, klopt. Uh, alleen uh, het, is, het is zeg maar wij, wij kunnen uh, niet de keuze gaan maken. Nee, uh, dat uh, begrijp ik. Het is de gewoon een politieke heet, uh, keuze ja, het is ja, ja, een dat politieke het keuze het heet, inderdaad en wij uh, kunnen ja in ieder geval wel vertellen hoe wij oh, okay. zelf in zitten en hoe wij erover ja, nadenken. Ja, ik. Uh, maar ik denk inderdaad, als, als er een jongerencentrum echt ja. gaat komen, dat dat heel aanvullend voor het gemeente zal ja. zijn. In ieder geval voor de jeugd en jongeren. Nou ja, ik wordt. zal de uh, withouder Lars er ook op aanspreken. <laughs> Misschien helpt het. Misschien. Ali, mag ik jou heel hartelijk danken ah, voor je, voor je tijd. En, uh, heel veel sterkte. Ja, sterkte. Heel, ja, sterkte heel succes. En een hele fijne dag nog. En ja. we gaan uit met een muziekje voor het nieuws van uh, 12 uur. Zeg het. Comer